Tien uur, Juri Stubinetski met het NOS-journaal. Bij de schietpartij op een Noors eiland zijn volgens de politie... negen of tien doden gevallen. Ooggetuigen spreken van zeker twintig doden. Op het eiland bij Oslo schoot een man in een politieuniform op jongeren... die er bijeen waren voor een politieke bijeenkomst... van de partij van premier Stoltenberg. VRT-correspondent voor Scandinavië Dirk Evers. Wat is het laatste nieuws over de situatie op het eiland? Het laatste nieuws is dat men de dader heeft uh, opgepakt. Het is iemand met uh, een man die, uh, waarvan de politie de identiteit uh, kent. En hij, heeft, hij ziet er Noord-Europees uit. En uh, hij werd ook eerder gezien in de wijk rond uh, de regering... waar dus om half vier de grote aanslag uh, plaatsvond. En de politie zegt ook dat ze nu deze man dus ook uh, verdenkt van... Uh, beide aanslagen of medeplichtigheid aan beide aanslagen. Dus men heeft de dader van het eiland gepakt... en hij wordt met beide aanslagen op het eiland en in Oslo Centrum in verband gebracht. Die twee aanslagen hebben dus met elkaar te maken? Volgens de politie wel, ja. Oké, okay. Dirk Evers, Scandinavië-correspondent voor de VRT. Dankjewel. En dan hebben we hebben ook nog ander nieuws. Bijna 40.000 wandelaars hebben de eindstreep gehaald... van de Nijmeegse Vierdaagse. De eerste wandelaar kwam vanmorgen om tien uur al over de finish. Er waren veel minder uitvallers dan de afgelopen jaren. Nog geen 3.000. Volgens de organisatie kwam dat door de relatief lage temperatuur. Het was ideaal wandelweer. TV-producent Talpa en de Finse uitgever Sanoma... mogen SBS Nederland overnemen. Dat heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit bepaald.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 Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.ematching.nl Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini-cabrio. Kijk snel op remea.nl slash zomeractie. Rena Skoda is official partner van de Tour de France. En daarom hebben we onze Fabia, Roomster en Yeti in een nieuwe trui gestoken.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 De 19e etappe werd er een van Alberto Contador. De Spanjaard viel aan op de Telegraaf, op de Galibier en op Alpe Hij finishte uiteindelijk als derde. Jongen, jongen, jongen. Wat een spanning en wat een geweldige ontlading. Hier Alberto Contador die op derde plek binnenkomt. Op 22 seconden dan van Pierre Roland, de winnaar van deze etappe. Pierre Roland van Eurocar Bondus. En zijn kopman Veuclair verloor zijn gele trui aan Andy Schleck... die een kleine minuut voorsprong heeft op Cadell Evans. Het is perfect. Je kunt zeggen dat het een minuut is, maar je kunt zeggen dat het een minuut is. Het is Evans staat derde nu op 57 seconden van de gele trui. En de kopman van het BMC denkt nu al aan de tijdrit van morgen. Start as fast as possible. Finish as fast as possible. Hope it's fast enough. De Albuès was oranje gekleurd en Laurens Dam genoot de hele klim. Ja joh, ik was net alsof ik in de arena was Ik heb het publiek een beetje opgezweet. Ik ben met mijn hand omhoog de bocht 7 heen gereden. Dat is gewoon gek, hij is fantastisch. Ik heb echt Goedenavond, welkom bij de avondetappe van vrijdag 22 juli. De dag dat de Tour beslist had kunnen worden, maar het gebeurde niets. En zo blijft het spannend tot morgenmiddag een uur of vijf. Zover is het nog niet. Eerst naar vandaag. We beleefden een geweldige toerdag met Alberto Contador de hele dag in de aanval. Maar hij pakte niet de ritwinst. Hij pakte ook niet zoveel tijd op de slekjes in Cadel Evans. En dus lijkt het tijd om de eindzegen morgen te gaan tussen Andy Slek en Cadel Evans... In de tijdrit verdedigt Andy dan zijn gele trui... die hij vandaag overnam van Thomas Veuclair. Andy Slek heeft 57 seconden voorsprong op Evans. En heeft er vertrouwen in dat hij die voorsprong kan verdedigen. Ik mean I couldn't have uh, if I boek over de andere vrienden the ik denk dat de the suspense is. Het is perfect. Je kunt niet zeggen dat het alleen een minuut is... maar je kunt it's zeggen dat het een minuut is. Het is een can. Uh, I count on myself for tomorrow. I do a good time trial. For... Everybody is talking about tomorrow. Eh? What do you think? What do you think? Can you hold it? Yes, I think so. Andy Schleck heeft er dus vertrouwen in. Hij zegt: je kunt zeggen, het is maar een minuut, maar een minuut is ook veel tijd. Ik reken op mezelf morgen in de tijdrit. Knell Evans verloor in tegenstelling tot gisteren geen tijd op Andy. En dus staat hij er goed voor, zou je kunnen zeggen. Want normaal gesproken is Evans de betere tijdrijder. You know, of course I'd like to take more time going into the time trial. I'd I'd much rather be, like I said, yellow with 5 minutes going into the time trial. But um, you know, in two, I'm in one, and they're there for yellow. En ze willen me to drag them up here. I you know, I don't, I don't, um don't quite understand that and you know, they could have ridden with us to Saint Emier when we when we when we wanted to close to to Vauclair but but they didn't want to and you know I suppose what uh, you know I had enough time in my, in the wind by myself yesterday I think obviously second and third on GC they both want to win but you know better a sure thing than um, than, than, than than nothing in, in, in my book One last question friend. Okay, Just just about uh, tomorrow the stage of tomorrow because you're less than one minute at the GC. You know this time trial you've done at the Dauphine. One word on the tomorrow stage. Oh, simple. Time trial. Start as fast as possible. Finish as fast as possible. Hope it's fast enough. Simple. Yeah, ja, so simple. Is it Evans zegt dus over het tijdrit. Uh, zo hard mogelijk starten, zo hard mogelijk finishen Dan maar hopen dat je snel genoeg bent. Verder vond hij het uh, heel vreemd dat de broertjes Slack vandaag wilden... dat hij op kop ging fietsen op Alp de West. Ze zijn met z'n tweeën en ik heb, uh, geloof ik, gisteren al genoeg... met mijn kop in de wind gefietst. Al dus Kedel Evans. Goed, ja, op Alp de West, de berg die. Toch vaak de Nederlandse berg wordt genoemd. Speelden de Nederlandse renners geen rol van betekenis. Balken Mollema was de beste. Hij kwam op ruim vijf minuten van winnaar Roland als 27 e boven. Dat had hij liever nog wat beter gedaan. Maar toch genoot hij vandaag met volle teugen. Ja, super. Echt, uh, ja, vooral die Nederlandse bocht, joh. Dat, was echt, uh, ja, net, dat voelde net aan als een overwinning, joh. zo, zo super mooi was dat. Een orkaan van geluid. Ja, ja, ja absoluut. Het was echt, uh, echt bizar mooi. Ja. We konden aan het begin van de beklimming van de Alpe West uh, zien dat je plannen had. Kun je vertellen hoe je de Alpe West bent opgereden? Nou ja, ik dacht onderaan van uh, laat ik het maar proberen. En, uh,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 Ja, speciaal, ja. Hier, uh, goh, hier zou ik in mannen mannen als bij de eerste willen oprijden. Ik denk dat dat, uh, dat helemaal mooi is. <laughs> dat lijkt me ook. Ja, wie het ook heel mooi vond was Laurens ten Dam. Steven Dadebouwt zou ik ook met hem. Laurens, nou, dus je komt je glimlach boven. Ja, hij is ongelooflijk vandaag. Wat Alles wat ik in 2008 gemist heb. En vandaag dubbel was goed gemaakt. Ik, uh, ik zat in de eerste groep onderaan. Ik heb van de eerste tot de laatste kilometer genoten. En bocht 7 was... Ah, dat is niet normaal. Wat heb je meegemaakt? Ja, joh, ik was net alsof ik uh, in de arena was. Joh. Ik heb het publiek een beetje opgezweet. Ik ben met mijn handen omhoog door bocht 7 heen gereden. Met je hand omhoog. Ja, voor zover het ging. Mijn communicatie ben ik daar nog verloren. Nee, mijn radiootje. Maar uh, nou, dat is gewoon gek. Hij uh, is fantastisch. Ik heb echt genoten. Dus er is nu iemand die jouw radiootje heeft. Het radiootje van Laurens en Laudersendam. Ja, nummer 18 staat erop. Dus, <laughs> morgen als ik naar beneden ga, dan kom ik er wel ophalen. Nee, maar het was echt... Uh... Ja, ik, uh, ja ik, zat, uh, ik heb de hele dag afgezien om, uh, om bij de eerste te blijven. En onderaan is je, ja, dan heb je gewoon tijd genoeg. In uh, 2008 uh, ben ik hier grijs omhoog gereden. Nou, uh, en nu glimlachend. Fantastisch, fantastisch om mee te maken. Bocht 7 was, spannende echte kroon. Bocht, uh, bocht 0 was de Noorse bocht. Uh, die werden ook helemaal gek. Echt super. Ja, mega ja. fantastisch. Je hebt deze week je hebt een moeilijke week achter de rug. Uh, dit had je natuurlijk in je achterhoofd dat dit nog komen zou gaan als jij door zou gaan. Ben je ja. blij dat je bent doorgegaan? Ja, dit was dubbel en dwars. waar het wat afzien. Uh... Ja, fantastisch. Was, ja, ik was net uh, gladiator in de Arena man. Dat was echt uh, niet normaal. Natuurlijk, uh, je is op 8 minuten, maar ik. Uh... Ik heb gewoon zoveel mogelijk van gaan noten. als je als ik volle bak ga rijden misschien twee minuten sneller of drie of vier, weet ik veel. Maar ik ben er gewoon van gaan genieten. Wanneer was dat moment dat uh... je dacht van ja ik moet er van gaan genieten en die tijd kan al worden want ik zit toch niet vooraan? Ja, na de eerste vier bochten. In het begin zag ik Foucault nog rijden. die uh, wie zag je rijden? Ja, de gele trui. Ja, Verklaren. Ja, en uh, maar... Ja, ik denk, ik ga gewoon genieten en dat heb ik gedaan. Ik ben heel wat tot Parijs rijden, maar op de West uh, ja, was het eerste doel ook natuurlijk. Heb je, zagen wij nog vloekend op een gegeven moment tussen het Nederlandse publiek doorrijden. Die was er niet zo blij mee. Heb je daar nog iets van meegekregen? Nee, ik heb alleen maar genoten. Natuurlijk ah, was het heel gek huis daar. En uh, ik zit onder het bier, maar <laughs> ah, het was gewoon fantastisch. Het was echt leuk. Wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt op deze laatste klim? Nog zeven. En het tweede mooiste was uh, mijn ploegleider, Erik Dekker, die uh, 2 kilometer voor de meter over de, over de hek sprong en mij een blikje bier gaf. <laughs> een blikje bier, en waar is dat blikje nu? Ah oh ja, een flinke slok, een flinke teug en de rest heb ik het publiek leeggespoten. <laughs> Bier in de toer, dat hebben we niet vaak gehoord. Ja, champagne op uh, de Champs-Élysées op de laatste toerdag. Maar bier, nee, dat nog niet. Maar het gaf hem vleugels, Laurens ten Dam. Een paar minuten na hem kwam ook Rob Ruig over de finish. Hij had dus een uh, wat mindere dag, maar dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Ja, ik, uh, ik zeg net, uh, zoveel Nederlanders... Uh, ik vind eigenlijk dat Frankrijk dit stuk grondgebied in Nederland moet verkopen. want. Uh, ja, dat was ongelooflijk uh, geweldig. Ja, begon in die voet. En ja, van beneden tot boven hoor je je naam, zangkoren, vlaggen. Ja, alles. Dat was gewoon uh, ja, schitterend. Fantastisch. Eén woord. Ja. Je had hier langer toegeleefd. Hè? Je had hier ook graag uh, vooraan mee omhoog gereden. Ja, ja. Hoe moeilijk is dat om, die, eh, om dat dan overboord te zetten... en om dan toch nog te genieten van wat er om je heen gebeurt? Um, ja... Eigenlijk waar het om draait uh, op de Telegraaf, uh, daar, begon meteen, of, daar werd meteen gekoerst en uh, mijn benen ontplofte daar. Uh. Ik denk uh, dat ik niet de enige was, maar ook andere klassementsrenners, uh, zoals bijvoorbeeld Jelle van Ender in de bolletjes die winnen een etappe, één keer tweede. Ja, die zit ook in die groep en uh, ja, die zitten er ook niet in de wilde natuurlijk. En, uh, ja, bij sommigen lopen de benen vol. Gewonderd bij mij ook, maar als ik dan zie hoe ik uh, Alp ook kan rijden, dan, uh, dan is het gewoon jammer van, uh, van het begin. Maar uh, ja, dat kan je er niet meer recht zetten, vooral niet op die man uh, van het klassement. De benen lopen vol, dus drie weken tour we gaan uh, uh, ze een tol betalen? nu? Uh, min of meer wel, maar ja, als ik laatste, of ja, de laatste de West uh, bekijk, dan, uh, dan ging dat weer goed. Alleen, uh, ja, ik denk mede die valpartij de laatste dagen en dan die fysio uh, gemanipuleerd, uh, ja, dat heeft me toch geen goed gedaan, denk ik. Uh. Ja, al bij al uh, mag niet mopperen, denk ik. Van al die dingen die jij had, uh, al de West gehoord en gezien hebt... wat blijft het meest hangen? Uh, ja, die hele berg die blijft hangen. <laughs> die, uh, ja, gewoon, ik, ik kan als ik dadelijk in bed gelegen kan ik hem nog eens rijden. En dan kan hij erover dromen in zijn bedje, Rob Ruig. Dan Robert G. Sink. Zijn Tour is helemaal mislukt. Want ja ook op de laatste beklimming van deze Tour... kon hij zich niet van voren laten zien. Toch was het ook voor hem...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 ja, fantastisch dat de mensen, de mensen allemaal zo blijven aanmoedigen. Ik bedoel, ja, voor mij is het natuurlijk gewoon een uh, ontzettende <coughs> ja, akelige tour. Uh, ik wou uh, het liefst zo snel mogelijk naar huis, maar uh, dit was inderdaad wel heel speciaal om mee te maken. En ik kan me alleen maar. Uh... Ja, alleen maar uitkijken naar het moment dat ik hier met de beste weer omhoog rij en, uh, en, en dan tussen al die Hollanders doorrijden. Want dat lijkt me, lijkt me helemaal fantastisch. Je hebt dan eigenlijk een retour gehad uh, en doorgezet met ook dit in het achterhoofd, met deze bergen in het achterhoofd. Ja, zeker. Ik bedoel, uh, er wordt al, al zo lang over Alpe west gesproken en uh, ja, dat was echt fantastisch. Gewoon van de voet tot aan, ja, ik zeg alleen bocht 7, maar vanaf de voet had zoveel Nederlanders. En uh, een tijdje met Rob Ruijg opgereden en uh, geprobeerd voor hem nog een beetje tempo te rijden en, uh, hoe die mensen allemaal, hoe enthousiast die allemaal zijn, dat is echt fantastisch. Met een sportman, puur zanger. Is het dan lastig om, nou ja, dat, de gedachte van met de eerste omhoog rijden overboord te zetten? Ja, dat is verschrikkelijk, maar uh, ja, ik had de benen nog van gisteren, gisteren vol op bak gegaan. En uh, alles uit de kast gereden en uh, ik kon op de eerste klimmetje gewoon het tempo niet volgen. En begon uh, uh, begon al met de achterstand aan de... Aan de voet dan natuurlijk. En uh, ja, toen uh, ben ik gewoon naar boven gereden op, uh, ja, op wat, ik, wat er nog in zat. En uh, wat ik al zeg, het is gewoon uh, voor mij een, uh, een tour om heel snel te vergeten. Maar het is fantastisch dat iedereen zo, uh, ja, zo enthousiast blijft en, uh, en je zo blijft steunen. Want uh, ja, dat, uh, dat heb je als uh, sporter echt nodig. En, uh, en uh, dat is toch ook wel een beetje waar je het voor doet. En uh, ja, al die enthousiaste mensen echt... Uh, ja, ja, geniaal. Dat is echt uh, super om, uh, om, om dit mee te maken. De klassementen. Andy Slek is dus de nieuwe drager van de gele trui. Die neemt hij dan over van Thomas Veukler. De Fransman staat nu vierde in het algemeen klassement... op iets meer dan twee minuten. In de strijd bovenin doet Frank Slek ook nog mee. Hij is tweede en heeft 53 seconden achterstand op zijn broertje Andy. Krel Evans staat derde op 57 seconden. beste Nederlander in het algemeen klassement blijft Rob Ruig. Hij is 21ste nu op bijna een half uur. Er zijn geen bergen meer en dat betekent dat de strijd om de bolletjestrui is beslist. Samuel Sanchez werd vandaag tweede en wint daarmee het bergkansument. Moet hij nog wel tot Parijs op zijn fiets blijven zitten, natuurlijk. Gisteren pakte Rijn Taramé de witte trui voor de beste jongeren, maar die is hij nu alweer kwijt. Ritwinnaar Pierre Roland mag morgen in die witte trui starten. En Mark Cavendish rijdt ook morgen in het groen. De toerblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Nou, vandaag was het zover. Die day met uh, de beklimming van Alduweers. Eerst even daarover. Ge geniet jij van die zogenoemde Nederlandse berg? Of vind je het allemaal een beetje too much? Nou, ik vond het altijd, vroeger ook al geweldig. Dus uh, ja, ik kan me er heel veel bij voorstellen. Als je daar zwur en rondrijdt, dan uh, is dat wel kicken. Ja. ja, dat geeft we. Ja, wij denken voor tv van uh, al die mafkeers die een beetje meelopen. <laughs> nou, maar dat lijkt me zeker... zo irritant. Nou, als je alleen rijdt, is dat geen probleem. Maar als je in een groepje zit. Uh, ja, en je zit in 3 of 4 of 5 stek dan, uh, en, je, en je, je rijdt met z'n tweeën naast elkaar... Ja, dan heb je wel een probleem. Want diegenen die, uh, die dus meelopen, die lopen met de eerste gelijk al mee... en die lopen echt voor je wielen. Ja. Dan, is, dan is het wel irritant, maar uh, voor de rest is het wel kikken, ja. Ja. ja. goed. Maar uh, het, het, het, het wordt nu een beetje te gek... en uh, ja, ze vinden zichzelf, denk ik, interessanter als de huurreners. Nou, dat is een probleem vaak, hè? Ja, ja en uh, die maken toch wel wat foutjes... En uh, het is gelukkig niet fataal geworden. Maar je, je ziet ze met vlaggen lopen en uh, de gekste kleding aan. En uh, met Contador nog een, een, uh, een beetje flauwe kul uithalen. Ja, dat denk ik. Ja, jongens. Het dit, dit, dit, is, is geen carnaval. Hè? En daar en begint het er echt op te lijken. Hier zullen ze toch wel iets meer gaan doen, denk ik. En ik hoop niet dat om die reden de berg er straks uitgaat. Maar ja, om um, um hele, de hele kool met hekken te gaan, uh, gaan plaatsen. Ja, dat is ook niet te doen. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Dat Mijn vrouw die komen. zei al van, ik snap niet wat die agenten, dat die niks doen. Ik zeg, ja, maar <laughs> hebben ze het lef om voorbij de volgende agent te lopen... dan heb je toch wel kans dat, uh, dat ze een keer getackeld worden. Maar ja. die worden dan echt pissen. Maar ja, dus, ja dan, moet je, dan moet je ze om de, om de tien of twintig te gaan zetten. En uh, ja, dat zou dan het enigste alternatief zijn. Want voor die uh, Franse politieagenten hebben ze toch wel ontzag, hoor. Nou, dan, dan nu de koers. Voor, voor wie heeft jouw wielerhart het meest geklopt vandaag, Henk? Ja, voor Contador. Ja. Ja, als je zoals gisteren uh, ja, zo'n teleurstellende dag meemaakt... dat je eigenlijk uh, daar eigenlijk de toer verliest... en dan uh, de knop om en uh, de, vol de volgende dag gelijk op de Telegraaf de beuk erin... ja, ik denk, wat krijgen we nou? Ja, ik vond dat wel uh, heel indrukwekkend. Ja. Ik vond het geweldig eigenlijk. En dan, ja, ik zie dat, ik zie dat hele spel nog weer gebeuren... En, en, en ja, dan rijdt hij weg. En ja, dan zitten de mannen zitten er eigenlijk bij. Behalve Basso. En ik niet, hoor, die zitten er ook nog niet bij. Maar, maar goed, daar komt die Furclair. Die komt naar die mannen toe gereden. En dan gaat hij ernaast rijden. Zo van: hé hey jongens, uh, wat maken jullie je druk? Ik ben er nog. Ja, onvoorstelbaar. En, uh, en, en hoe hard hij in de toer Niet één die er zo hard naartoe rijdt als hij. Ja en, ja, en een tijd later blaast hij zich ook helemaal op. Ja, dat was een maar beetje... Maar hij, een... hij, hij, hij bluft, hij pokert, uh, ja. Overmoed. Uh, ja, de... maar ik vond het, ik, op dat moment vond ik het wel een hele, een, een hele goede zet van hem. Want uh, ja, dan, dan wekt hij toch al zo snel de indruk van... Uh, bij Contador van, uh, hey, jongens, zullen we dat nou wel gaan doen? Dit heeft toch helemaal geen zin. En Contador, blik gewoon vooruit en rijden. Ja, en ze kraken allemaal. En Evans, ja, die moeten dan af. Omdat, uh, wat ik begrepen heb, uh, iets uh, een break, uh, van zijn brekkenpot... dus waar de in zit. Ja, toch? Dus Er dus. Ik een helpen, he? Ja, een scheur in. Uh, ja, dan loopt hij waarschijnlijk een beetje zwaar. Maar ik denk dat hij ook wel de benen van de dag ervoor voelde. Maar die voelden ze allemaal. Maar goed, hij moet eraf. En uh, komt uiteindelijk dan toch weer met heel veel hulp van anderen... Uh, en dan hoor ik, ja, maar uh, die rijdt voor die. En uh, daar is nog een vriendje van zus. En, uh, ja, maar dat, dat zie je bij alle renners. Veuklaar, die krijgt uh, van Pino wat steun. Die krijgt van links en rechts ook naar andere mannen steun. Uh, de voor krijg, uh, krijgt Contador wat steun. Uh, de, de, de een heeft ook zelf belangen nog. Ja, uh, jongens, dat, maar, dat is voor iedereen is dat hetzelfde. En daar moeten we ook ons niet druk over ja. maken. Er is dus maar één die eigenlijk de knuppel in het honderdag gooide... die het eigenlijk verdiende om te winnen. Maar niet iedereen die het verdient krijgt het. En dat was contador. Ja, Iedereen, denk ik, gunde hem eigenlijk het meest om, ja. om door de Alp te winnen. Hij zal wel een hartig woordje spreken met zijn uh, vriendje Sanchez, denk ik. Want die bracht toch uh, die Roland even gezellig uh, bij, uh, bij hem. Uh, ik heb toch wel een vermoeden dat Roland er sowieso wel bij was gekomen. Al was Sanchez uh, gewoon in de groep blijven zitten. Maar Sanchez reed toch voor die bolletjes trui. Zijn, zijn grootste doel was die bolletjes trui. Liefst ook winnen. Maar ik denk dat hij dat uh, ook wel aan Contador had gegeven. Maar uh, zijn grootste doel was bolletjes Nou, Dat ja. heeft hij gehaald. Ja. en uh, ja, dat, dat is voor hem belangrijker of hij nou... Uh, ja, of hij nou zevende wordt, maar, ja, je al zevende, maar of hij nou vijfde wordt, of, of achtste, dat, dat zal hem eigenlijk een, een, een zorg zijn. Hij zal er wel voor fietsen, maar die, die bolletjesdraai is natuurlijk veel, veel belangrijker. En dat was zijn eerste kans. Ja. Nou, Daar ja, nou, gaat hij voor. En Roland was gewoon de beste van de, van de drie. Dat is ook eerlijk. Het is een eerlijk. knappe prestatie toch, hè? want uh, we hebben het iedere keer over de, gro de grote klas mensen maar... Hoe die ja. jongen ook iedere keer bijblijft en uiteindelijk de etappe wint... dat is toch niet niks? Nou, Roland zat erbij en hoefde niks te doen, hè? Dus die heeft in de lute meegereden. Nou, uh, ja, ten eerste moet al, je zitten. Je berg op. Uh, Juist, ja. Je, ja, maar je moet er zitten. Uh, je, maar je hoeft op de, andere, op de, de stukken waar de anderen wel gereden hebben... heeft hij niet hoeven rijden. En dan kom je toch iets zuiniger. Met ja. iets meer over kom, kun je aan die berg beginnen. Maar die jongen rijdt de hele Tour al goed. Heeft enorm voor de ploeg gewerkt. Ja, kan voor de, voor de witte trui gaan... Alhoewel ik denk dat het morgen nog een zware dobbervorm wordt. Anderhalve minuut op uh, Taramee, uh -huh. Ik denk dat dat moeilijk wordt. Maar, maar goed, uh, dat is ook nog een strijd. En de groene trui wordt nog een, nog een strijd. Dus we zijn nog niet helemaal uitgestreden. En, en, en de gele trui is uh, natuurlijk ook nog. Ja, uh, mensen roepen Andy Slek, uh, ik roep Evans. Dus daar dus zijn we het ook allemaal nog niet over eens. Dus de, de, de, de, de Tour is nog steeds uh, volop in gang. Ja. En dat is ongekend. Ja, dat is fantastisch. We genieten er volop van. Uh, Evans en Slek, ja, dat, dat zijn de mannen uh, waar het om draait. Hè? Althans, Andy Slek en Kdel uh, Evans. Ze spraken ook nog even met elkaar. Uh, uh, hoe interpreteerde jij dat? Nou, uh, kijk, de Slekjes zaten allebei helemaal op de knieën. Helemaal op. En uh, ja, dan, dan probeer je dat Evans ook nog tempo gaat rijden. Ja, dat snap ik allemaal wel. In de hoop uh, om hem ook natuurlijk nog een keer bovenop nog uh, een keer los te kunnen rijden. Kijk, als iemand in het wiel zit, dat, dat, ja, dat scheelt gewoon. En als je overneemt, ja, uh, ja Evans is wel zo slim. Uh, ja, die denkt ook dat, dat ga ik niet doen. Daarna ging hij nog wel een paar keer demmereren om te kijken of ze nou werkelijk uh, hem, hem nog konden volgen. Dus ja, hij weet ook wel, uh, ja, 57 seconden, dat, dat moet genoeg zijn, normaal gesproken. Maar wat is nu nog normaal, hè? als je dus drie dagen zo diep bent geweest... en dat, en dat geldt voor alle mannen, alle klassementmannen... dus ja, die zullen in de tijdrit... Uh, ja, ik ben bang niet bij de eerste drie of vier rijden. Er zullen andere mannen zijn die dat gaan doen. Ja. Maar, maar, maar dan kun je dus zien uh, ja, wat een klassementrijden... Uh, wat die leidt ten opzichte van mannen die op tijd in een bus kunnen gaan zitten... of op tijd ja ook ja, gewoon niks meer hoeven doen, want uh, hun werk zit erop... en kunnen ook niks meer doen, zoals uh, kanselara. Ja, en die kunnen zich dan weer... Uh, ja, die komen toch frisser aan zo'n tijdrit. En Miller, en, ja, en dat zijn al tijdrijders. Dus uh, ja, ja, in ja, principe de, kun je daar kun, kun niet tegenop. Nou, die gaan niet om, het klasse, om, uh, om de dag om de klassementrenners. Ja, nee, die uh, klassementmannen die hebben gewoon de uh, laatste drie dagen zoveel gegeven. En nu is de vraag, ja, Evans is normaal... Een veel betere tijdrijder, een veel betere tijdrijder. Alleen is dat na, na zo'n zware tour, is dat ook nog zo. Ja, dat, uh, en, en hoe ga je met de spanning om, hè? Met, met de druk? En dat geldt ook voor alle twee. Ja, het, het wordt heel spannend, maar ik verwacht toch wel dat Evans dit klusje nu een keer gaat klaren. Ja, en het Dauphiné, uh, hij heeft hem natuurlijk gereden. Dauphiné Is dat een, dat was precies dezelfde tijd. Uh, mm. Is dat een voordeel? Nou, ik zie er niet, als... niet uit. Nee, die mannen nee? Die, die, die, die rijden, parcours, die slekjes, die zullen hem al, ook al wel gereden hebben. Dat die, heb, die zullen ze ook al verkend hebben al, en anders gaan ze hem nu nog verkennen. Maar ik kan me niet in denken. ze hebben zoveel tour uh, Coles-etappes uh, verkend. dat ze die tijdrit, die zullen ze ook verkend hebben. Dus dat, is, uh, dat, dat maakt verder niet uit. Je, hebt alleen, je kunt zeggen, ja, uh, jammer, Evans heeft, uh, heeft hem een keer vol gereden. Ja. Maar toen, dat was heel anders dan nu. Nu is het uh, na zoveel weken Tour de France. Ja, dan, uh, dus dat is ook geen vergelijk. Hij weet alleen precies wat er komt. En, en daar gaat het eigenlijk om. Maar dat weten alle mannen. Dus en, ik, ik, de, ik zie daar geen verschil in. En jij, jij zet je geld nog steeds op Evans. Oogt hij ook het, het, het meest fris? Nee, ze zitten allemaal, alle, allemaal op de knieën. Maar dat ik. Vind, ik maar ik vind dat Evans... Je ziet aan Evans dat het een uh, gewoon berg op ook... Hij, hij houdt zijn tempo vast. En wat hij gisteren weer deed, ook weer... Uh, ja, zo'n zo zo strak tempo kunnen rijden nog. Ja, en dan ja, zie ik aan dat hij meer tijdrijder is... en dat dingen langer vast kan houden. En die slekkies, ja, dat is uh, drie, vier keer springen. En dan is de vraag, als ze een goede dag hebben... Ja, dan kunnen ze dat tempo vasthouden en anders dan, ja, dan gaat het kaasje langzaam uit. En dat, uh, ja, dat was gisteren allemaal Frank en uh, dat was vandaag ook weer. En vandaag was uh, Andy ook klaar. Ze konden gewoon niet halen. Maar ze zeggen ook dat geel dat geeft vleugels. Nou, dat gaan we dan morgen zien. Ik geloof dat jij uh, Andy in uh, nee, nee, nee, je nee. gedacht hebt. Hè? Maar je legt het me niet in de mond, hoor. Nee, ik ga, ik blijf voor Evans gaan. Nee, ik geef alleen maar argumenten hoe het ook anders kan lopen. Um... Ja, want, maar de, ja, 2000... je kunt lek rijden en je kunt, uh, daar ja, kan een, uh, uh, maar... iemand oversteken. Ja, kijk, dan krijgen we een uh, praat, maar daar schieten we niks meer op. <laughs> we gaan gewoon van het gezonde uit. En, uh... uit de, maar ik wil nog iets voorleggen, uh, Henk, want daarom hebben we jou natuurlijk aan de lijn. Als deskundige, 2008 redde Evans het niet. We de winnaar van de Tour, werd ook gezegd van nou, hij moet het nu toch kunnen doen. Uh, uh, is het geen choker, de Evans? Evans is niet meer de Evans van toen. Okay. Evans, Evans van nu is, een, nadat hij die, die, die, uh, die wereldkampioenstrui aan heeft getrokken, is het een hele andere Evans geworden. Dat was zijn eerste wedstrijd waar hij aanviel. Hij werd wereldkampioen. Het was ook naast zijn deur eigenlijk, dus hij kende het parcours. Hij wist ook van: als ik hier ga, dan red ik dat tot de streep. Ja, en daar heeft hij eigenlijk zichzelf helemaal, uh, ja, eigenlijk helemaal in gevonden: dat, uh, ja, dat, dat je ook op een hele andere manier kunt koersen. En dat je ook uh, moet leren dat je vertrouwen in jezelf moet hebben. En ik heb van begin af aan geroepen... ik heb Evans nog nooit zo relaxed gezien. En ik vind hem nog steeds relaxed. En dan kun je wel... ja, maar dan en dan, toen werd hij een beetje nerveus. Ja, uh, tuurlijk mag hij een beetje nerveus worden. Maar toen hij... hoe hij vandaag weer van die fiets afstapte... met defect... Nou, ja. dat, had, dat had ik nog andere willen zien doen. Slekkie vorig jaar met de ketting... die was heel wat nerveuzer. Als hij niet nerveus was geweest... had die ketting de ja. binnen de kortste keren opgelegen. Maar die was, die was nog wel nerveus. En Evans... Nee. Hij ging twee keer van die fiets af. En, denk ik. en, en hij bleef heel cool. Op zijn dooie akkertje, lijkt het wel. Hij, hij bleef heel cool. En, en ja, dat vind ik. Uh, ja, dat, dat valt mij echt op. En dat heb je nodig om een Tour te winnen. En Tourwinnaars die vallen niet. Hij is ook niet gevallen. Nou, dat hebben de Slekkies ook niet gedaan. Dus uh, de, ja, dat is dan uh, gelijke stand. Ja, dat, dat is ook frappant, hè? Tourwinnaars vallen nooit. Nee. Nou, en dat, dat, dat, dat wil zeggen dat je je plekje weer, dat, dat is niet alleen maar dankzij je ploegmaten... maar ook dat je, dat je goed bent, dat je uh, aanvoelt van... daar moet ik niet zitten, daar moet ik wel zitten, uh, allemaal dat soort dingetjes. En uh, ja, de, de Evans is, uh, is voor mij gewoon een kandidaat. Ik wil nog even één dingetje aan je voorleggen, Henk. Vandaag een hele korte, heftige etappe, dat zien we niet vaak. Ik vond het fantastisch. Ben jij ook een voorstander daarvan? <tosses> Ja, maar uh, de normale, de normale uh, tactiek is... Uh, wat ik gisteren eigenlijk schetste... is hoog tempo rijden... en uh -huh. zorgen dat we met een klein groepje overblijven... en dan eens kijken wat er nog te halen valt. En dat doe je dan op de laatste call. En dat is normaal wat gebeurt. Maar uh, kijk, Contador... Ja, die had de Tour verloren gisteren... en die dacht er anders over. Maar dat was ook de enige die er anders over dacht... De, de, de, de, Kijk, uh, ik weet het wel, Hoogeland was de eerste die demareerde. Maar die doet dat om andere redenen. Mm -hmm. Die wil gewoon wegwezen en maar kijken wordt schipstrand. En in de kijker rijden... Maar een klassementman, die, die, die verzint dat soort dingen niet. En, en Contador doet dat omdat hij denkt... Ja, mijn tour is naar de knoppen. Ik, uh, nou, nou zal ik me toch eens laten zien dat ik toch nog wel uh, karakter heb. En dat ik een knop om kan zetten. En dat hebben mensen ook geroepen voor de tour. Dat, dat er maar weinig renners zijn zoals Contador die... Uh, die mentaal zo sterk. Die jongen is zo sterk. En dat heeft hij toen al laten zien met Armstrong. Dat eigenlijk bijna de hele ploeg tegen hem was. En gaat hem maar aanstaan. Hè? Ja. En, uh, ja, en dat is voor weinig weggelegd. En daarvoor heb ik zoveel respect voor hem. En daarvoor baalde ik eigenlijk. En ik zat echt op die bank zo. Het zal toch niet wezen dat die Sanchez er nou bij komt. Dan gaat die Roland dadelijk nog winnen. <laughs> zat ik iedere keer maar te roepen. Ik zag het al helemaal gebeuren. Ja, en dan ja, gun je hem zo graag. Dat hij, dat hij het dan ook af kan maken. Ja, maar ja, dat, dat is koers en uh, ja, dat, dat, is, dat is dan de domper. Okay. Maar uh, ja. uh, het andere verhaal is natuurlijk uh, de strijd om de groene trui. Ja, Kevinus krijgt zeker weer 20 punten straf. Ik zag dat hij op 280 stond. Rogga is op 265, maar ja, sprintje uh, in Parijs onderweg. Je zei, hè? Nee, maar twee sprintjes, hè. Onderweg nog 20 punten. Nou, daar staat hij normaal ook niet op de foto. Dus waarom zou hij er nu wel op staan? Ja, en dan moet hij uh, ja, gewoon kort sprinten. hoeft nog niet eens te winnen. Dus uh, ja, het uh, is, is en het blijft zo. Je moet altijd op de fiets blijven zitten. Je moet wel over de eindstreep komen in Parijs. Anders dan is het nog klaar en over. Duidelijk. Henk, morgen de finale. Ik spreek je morgenavond weer. Graag. De avondetappe. Abba, does your mother know. In Monaco werd vanavond de tiende wedstrijd van de Diamond League gelopen. Daar is ook Leon Haan. Leon, goedenavond. Goedenavond. 100 meter met Usain Bolt, zag ik. Was het je vuurwerk? Uh, ja, nee. Kijk, uh, hij, hij won. En dat is het allerbelangrijkste. <laughs> maar uh, iedereen hoopte toch dat hij sneller zou lopen dan de 988 die uiteindelijk op uh, de klok kwam. En het was minder overtuigend, uh, want hij won slechts met 200 van een seconde van zijn landgenoot Nesta Carter. En in dezelfde race liep uh, Nederlander Tjurendi Martina die werd achtste en liep een oh. hele teleurstellende 10:24 gaat die zo denderen met hem Martina oh. nee dat gaat niet goed dat gaat niet goed zijn start is nog steeds niet goed hij heeft wat uh, problemen met zijn rug gehad en zenuw uh, die bekneld zat en uh, ja, het wordt natuurlijk nog kort dag uh, richting uh, wereldkampioenschap uh, atletiek in Degu, want dat is uh, eind augustus dus uh, Martina heeft nog wel wat werk uh, te doen uh, verder nog uh, interessante resultaten ja, eigenlijk was het meest opvallende onderdeel de 3000 meter stiepel. Uh, de Olympisch kampioen Brim Kiputo, die slechts 100 honderdste van een seconde boven het beelddecor van uh, Shaheen. Ja, en dat was eigenlijk uh, het, was het laatste onderdeel en dat was, uh, was echt het uh, spektakelstuk. En ook de nummers 2 en 3, uh, Kimboy en uh, Korets liepen geweldige tijden. Ja, 100 van een seconde zo dichtbij. keek een paar keer om. En, en zo'n zo laatste uh, die nam hij niet helemaal goed. Uh, achteraf kan je dan zeggen: van God, daar heeft hij het laten liggen. Maar ik denk dat je gewoon moet constateren. dat deze jongen zo geweldig goed is. en dat hij met een paar races nog. Uh, in staat moet worden geacht om dat wereldtekort te verbeteren. Uh, daar zag ik nog iets voorbij komen, Leon. ik kun je er iets van weten hoor. Maar. Een, een vechtpartij na een wedstrijd? Ja, het was raar. Het was, raar. Er was een vechtpartij kort na de finish van de 1500 meter met uh, de Franse Mehdi Bala en uh, Mekedine uh, Benabat. En dit is mij onduidelijk waarom, uh, waarom die twee uh, uh, elkaar in de haren vlogen. Uh, Bala die uh, finishte duidelijk voor uh, Mekedine uh, Benabat. En ja, God, ik denk gewoon dat ze, dat ze elkaar niet mogen en uh, misschien dat ze onderweg uh, de een last heeft gehad van de ander. Ik, ik kon het niet, uh, niet goed, uh, goed, uh, uh, goed achterhalen. De een gaf de ander een kopstoot, wat zeer ongebruikelijk. is. Ik heb het nog nooit in een bijna wedstrijd gezien. Uh, goed, je ziet het natuurlijk ja. zelden bij, uh, bij sportwedstrijden. En de ander die, uh, die, die, die deelde een paar klappen uit en er kwam een jury weer tussen en zo... Uh, werd het nog een beetje gesust. Maar het was een heel merkwaardig incident, ja. Dat klopt. Oké, okay, Leonaan Naan vanuit Monaco, dank Graag gedaan. We blijven nog even bij andere sport. Zou direct de keren weer terug naar het wielrennen. Wees uh, niet bevreesd. Uh, nu even voetbal. Want na een roerige week in Rotterdam-Zuid... speelde Feyenoord vandaag een oefenwedstrijd in en tegen Veendam. De Rotterdammers, die maandag de nieuwe trainer... Ronald Koeman verwelkomen, wonnen het duel met 2-1. Leroy Ver maakte bij de doelpunten voor Feyenoord dat onder leiding stond van Jean-Paul van Gastel. De oud-middenvelder van de club is vanaf maandag assistent van Koeman. Een bijdrage nu van Ronald van der Geer. Afgelopen maandag keerde hij pas terug van vakantie, Jean-Paul van Gastel. Maar zijn oude stekkie bij de A1 op Rotterdam-Zuid zal die niet meer innemen. Het de aanvoerder van Feyenoord, hij werd zelfs dus even genoemd als hoofdtrainer... gaat verder als assistent van Ronald Koeman. En in afwachting van diezelfde Koeman was hij vanavond zelfs even hoofdcoach van Feyenoord 1. Na afloop van het duel met Veendam vertelde Van Gastel hoe hij de afgelopen roerige 14 dagen op Rotterdam-Zuid heeft beleefd. Nou ja, een beetje vanaf de zijlijn. Hè. Er is een heel een hoop gebeurd. Uh, dan, wordt er, uh, dan krijg je publicaties dat, uh, dat ik uh, kandidaat hoofdtrainer zou zijn. Nou, uiteindelijk uh, wordt, uh, wordt Ronald dat. Ja, en ik ben uh, natuurlijk realistisch genoeg om, om daar uh, absoluut vrede mee te hebben. Ik bedoel, uh, nou goed, dan, dan uiteindelijk via een omweg uh, assistent wordt. Dat is uh, uh, voor mij leuk en, en voor andere mensen uh, minder leuk. En uh, ja, dat is, uh, dat is eigenlijk de situatie. Ja, ik zei u nu met jou, op zich wel logisch. Dit is een logische volgende stap toch voor jou? Uh, ja, als je kijkt naar mijn, naar mijn, mijn persoontje, naar mijn... Uh, zeg maar even naar mijn bv'tje, ja. om het zo ja. maar even te zeggen is dit voor mij een, een, een ja, goede stap. Hey, de naam Ronald Koeman, ik bedoel, die, die ken jij goed. Is dat iets wat jij met gejuich hebt begroet? Uh, Los ja. even van alle ellende die ja, er ja, geweest is nee, goed, kijk, kijk wat, wat ik gelijk aan moest denken was... toen ik ooit bij Feyenoord kwam, toen was hij, speelde hij nog. En ik heb van hem zoveel geleerd in die... In, in die ik weet niet hoe lang we deze Volgens mij hebben we een halfjaar samen gespeeld. Maar, maar daarin heb ik zoveel geleerd. En... Uh, ja, dat is wel een start van mijn carrière als voetballer geweest. Zijn input, zeg maar. En, en ja, ik hoop hem nu uh, ook heel veel van hem te leren. Maar ook zeker mijn uh, wezenlijke bijdrage te hebben. En, uh, en uh, samen met Giovanni. En, ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, voorafgaand aan dit heb je even met Martin van Geel gezeten. Is er nou ook zoiets als contact geweest met Ronald Koeman? Hè? Ik heb gisteren even aan de lijn gehad ja, om even over deze wedstrijd te praten. En, uh, zonder nou gekke dingen te bespreken, maar gewoon even. Ja, even, even de, uh, ja, de stand van zaken even een beetje door te geven. En, uh, maar goed, we gaan er maandag uitgebreid uh, over verder. En dat zegt jean paul van Gastel: Ook de spelers kijken uit naar de samenwerking met Ronald Koeman. Getuigen de woorden van verdediger Stefan de Vrij. Ja, dat vroeger een hele goede speler was. En uh, als trainer heeft hij, ook, ja, heeft hij het ook goed gedaan. Veel prijzen gepakt. Dus uh, ja, dat is alleen maar positief. Vroeger, als je, toen ik een klein jongetje was, toen uh, kende hij de naam natuurlijk ook wel ja, het is wel bijzonder dat je dan nu met hem samen gaat werken. Ik ben benieuwd uh, ja, hoe het gaat lopen. Zegt Stefan de Vrij. roept Ver, een middenvelder die graag naar Twente wil, maar niet mag. En op voet van oorlog staat met de aanhang van Feyenoord. Is ook blij met de keuze voor Koeman. Uh, een trainer met veel ervaring. En, uh, zoals het gebied. En uh, als het op trainerschap. Een uh, en, uh, trainer die, uh, die ook bij Feyenoord heeft gespeeld. Dus dat zijn allemaal uh, dingen die, uh, die positief zijn. Een trainer met... Uh, Denk ik heb uh, ja, goede kwaliteit als trainer. Dat uh, is ook een middenvelder geweest, dus dat is ook positief voor mij. Zo'n Consol Koeman, hè, verandert dat ook iets in jouw hoofd? eigenlijk? Uh, op dit moment niet. Het lag niet, uh, lag niet aan de trainer, het lag niet aan Mario Bene. Die ook is, uh, is ontslagen of is opgestapt. En, uh, daar lag het niet aan. Dus, uh, Ronald Koeman die komt nu. Dat dus, uh, is een hele nieuwe start. Dus ik uh, kan me helemaal opnieuw beginnen met de, met de nieuwe trainer, maar uh, op, op dit moment verandert het niet mijn situatie nee. Nak Breda zit nog steeds met financiële zorgen. De club moet aan het einde van het komend seizoen 3,5 ton hebben... om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Veen moet het voorlopig doen zonder middenvelder Geert Arend Roorda. De Vries liep op de training een gebroken teen op... en is ongeveer twee maanden uitgeschakeld. Ajax en Azoma zijn er nog niet uit als het gaat om doelman Maarten Stekelenburg. Roma wil 5 miljoen betalen voor de keeper. Ajax wil 9 miljoen. Ondertussen haalde de club het Rome wel een andere speler. Bojan Krkic wordt voor 12 miljoen euro overgenomen van Barcelona. En José Mourinho krijgt de touwtjes nog wat steviger in handen bij Real Madrid. Naast trainer is hij vanaf nu ook technisch directeur. Dat was eerst Jorge Valdano, maar die werd weggestuurd... omdat hij regelmatig overhoop lag met Mourinho. Tennis Timo de Bakker is uitgeschakeld in de kwartfinale van het challenger-toernooi in Orbetello. en verloor met 6-4 en 6-0 van de Fransman edouard roger, roger vasselin De Bakker maakt in Italië zijn entree nadat hij maanden met fysieke problemen heeft te kampen gehad. Schaker Erwin Lamy gaat alleen naar kop bij het Open NK in Dieren. Hij won ook zijn vierde partij en is nog zonder puntverlies. Morgen neemt hij het op tegen de nummer 2, de Rus, Touroff.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 seul chaque personne We zijn in de top 10 balans van de Radiotour, top 100 van Franse platen die overdag worden gedraaid. Wij maken er altijd een mooie medley van. U hoorde de nummer 8, 9 en 10. François, François Ardy, Tous les garçons et les filles. En uh, daarna Galette met Aïcha. En uh, zojuist Michel Sardou, Le Lac du Con ja, het mag inmiddels duidelijk zijn. De tijdrit van morgen beslist wie de Tour de France gaat winnen. Wordt het een van de broertjes Slek? Of laat Cadel Evans zien dat hij de veel betere tijdrijder is? Jeroen Wielaart bezocht beide kampen. Na de aankomst heeft Cadel Evans op, op de West één eerste behoefte: water. Water is hier. Dan zegt hij dat hij de vroege aanval van Contador stoutmoedig vond. Net zoals Andy Slek gisteren. Ja, De early attack of Contador was. Of I was sort of expecting um was um yeah it was a real early, early, really early uh again uh bold move. Um like um yeah like what Andy did yesterday. Hij voelde zich matig. Er was iets met zijn wiel, maar hij kon terugkomen. Ze vochten het uit op Aldues. Hij me down a bit and, yeah, when there was a, a it just put me over the limit which seemed a bit strange but um yeah then eventually came back and yeah, we all came back together eventually and then we yeah we it out on the up -the had meer verschil willen maken ten opzichte van Andy Sleck voor de tijdrit van morgen you know of course I'd like to take more time going into the time trial I'd no much rather be, like I said yellow with five minutes going into the time trial. Nu, wil hij zo snel mogelijk rijden Grenoble. Hij hoopt dat het snel genoeg is. Er Het is nog immer open Johnny Schlag. Ja, het is nog open, het is wordt schwierig. Evans blijft een gevaar. Ja, is dat een grote gevaar. Ja. Is die enige gevaar in grunde. En dan zegt man dat hij een beter tijdvaarder is, maar na drie wochen zit dat niet? Ja, dat is een andere zaak na drie wochen. Dat had man ja schon öfters gezien. een Tour van vier, vijf dagen. Een tijdvaarder aan het begin van de Tour, dat is wat anders. Na drie wochen, ik moet ik nu gaan. Vader Schleck weet dat het moeilijk wordt met Evans als enige gevaar. Maar tijdrijden na drie weken is iets anders dan in het begin. Zo'n Andy hoopt dat de gele trui vleugels geeft. De mensen dat de kamer in komen, de parcours, die man, de smile says Congratulations on the Mayo, John. Tot slot de wijsheid van Eddie Merks. Ik denk dat natuurlijk een geweldige rit geweest is, maar ik denk ook tactisch dat Schleck toch een paar fouten gedaan heeft. Dat het niet aan uh, slecht was om uh, direct uh, Contador te gaan counteren. Uh, moest uh, Evens uh, Contador counteren. Ja, dan zou je natuurlijk met Kaderlevens mee, uh, mee, meegegaan of uh, veel kleur. Maar zo, van in het begin had ik Inspanning geleerd dat ik denk op zo'n rit met, met die, die grote vallei en alles. Uh, ik denk dat dat toch uh, volgens mij een uh, tactische missie geweest is. Had jij verwacht dat Contador meer voorsprong zou kunnen krijgen? Ja, kijk, ik moet zeggen dat Contador, als je kampioen bent, dat is Contador en je niet schiet, dan was het te verwachten dat hij vandaag wou te Natuurlijk, van in het begin zo, en ja, op het laatste heeft hij ook natuurlijk de tol betaald van inspanningen geleerd heeft. Een minuut tussen de drie die op kop staan in het klassement, laat ons zo zeggen. Andy, Frank en Cadel, wie gaat de toer winnen? Ja, ik denk dat één minuut uh, tegen de uur op zo'n afstand uh, de toch uh, favoriet is. Maar ik wil nog niet weten wat er gebeurt. Wel, het is nog open, Eddy. Mm, het is zeker open, maar minder of minder. Het is mooi voor de Tour? Ja, zo is het goed, goed ja. Laurens Tendam geniet op Twitter ook nog even na van Alp de West. Hij twittert, ploegleider Erik Dekker sprong op twee kilometer van de meet over het hek... en gaf me een koud biertje. Smaakte goed en zorgde ervoor dat ik naar de finish vloog. Fabian Cancellara zag ook al die Nederlandse fans op Alp de West. Die oranje bocht was bomvol, zag eruit alsof ze uren hebben gefeest. Ook weer veel Noorse, Deense en Luxemburgse fans. En ook eindelijk supporters uit Zwitserland. Ook Christian van der Velde is lovend over de Nederlanders. Wat een fantastische dag in de Tour. De fans waren fantastisch. En natuurlijk stelde de oranje bocht ons niet teleur. Matthew Goss stal voor de start een sandwich uit de ploegleiderswagen. Maar daar kreeg hij spijt van. Na 30 kilometer smaakte die ui en augurk toch niet meer zo goed. Sweet uit 1963, Sweet for My Sweet. Zet ik dat er kan van morgen. Ja, morgen moet het dan allemaal beslist gaan worden in die individuele tijdrit. De enige echte individuele tijdrit van deze Tour de France rond Grenoble. Een tijdrit van 42,5 kilometer lang. En de renners die de Dauphiné Libéré hebben gereden dit jaar... die weten hoe zwaar die tijdrit is. Er zit geen officiële klim in, maar het gaat wel constant op en af. En er kunnen grote tijdverschillen ontstaan. De tijdrit in de Dauphiné werd gewonnen door Tony Martin... Bradley Wiggins daar op de tweede plaats. Edvald Boris van Hagen deed het daar goed. Maar als we kijken naar de klassementsmannen van deze Tour... dan zien we Cadel Evans met zijn zesde plek in die individuele tijdrit in de Dauphiné als beste staan. We weten dat hij de beste man is als het gaat om tijdrijden. Kan hij dat verschil goed maken op de broertje Sleck met name op Andy Slek? Kan hij Andy Slek nog gaan bedreigen? Dat is de grote vraag. De voorsprong is minder dan een minuut. Dat moet hij dan maar zien dichtrijden op de tijdrit. Een ongemeen spannend slot van deze Tour de France. Contact, contact met contact met Hey, goedenavond, goedavond Michel. Michel met Jeroen, goeiedag. Hey, dag Jeroen. Heb je genoten vandaag? Uh, aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Uh, ik oh. ben vandaag uh, de hele dag bij Björn Leukemans gebleven. En volgens mijn uh, informatie, en die klopt <lacht> volgens mij wel, uh, is die uit de Tour? Dat is de ene verrenner uh, die buiten tijd is gekomen. Het was heel sneu, heel... Ja, eigenlijk een grote dag ze kunnen van op... genieten van de al te als ik elkaar het willen. Uh, ja, wat, wat ik, ja, ik, ik, nou, denk, ik krijg nu prachtige met... verhalen van jou over Schitterend die berg, al die Nederlanders. Ja, het was wel een kippenvel van te krijgen, alleen ja, uh, ja er waren ook andere emoties. Ze uh, naast een renner rijdt met tranen en zo, die voelt dat hij niet redt, maar toch doorgaat. Ja, dan zit je zelf ook niet echt lekker in die auto en uh, op de radio hoorde dat Thomas de Grent heel goed ging. Ja, dus dat maakt hem wel weer heel veel goed, maar. Ja, de rest was we minder. Maar had je niet van zijn fiets moeten halen dan? Nee, dat is ook wel heel moeilijk. Hij had zoveel wilskracht om te proberen door te gaan. En ja, Het was ook heel moeilijk in te schatten hoe ver hij achter was. Want het was natuurlijk een hele lange afdaling en dan hoor je wel 15 kilometer. Maar ja, als we 60 per uur rijden, is het ook maar weer 15 minuutjes. En dan hoop je eigenlijk misschien een beetje op wonder. Maar ja, het werd zo hard gereden vandaag, de hele dag. Dat, dat was eigenlijk onbegonnen werk. Maar afstappen, ja, dat is uh, wel het laatste wat in de jongen kon, opkwam. Ja, nou goed, ik, ik, ik las gisteren ook al dat, dat hij uh, zei van nou voor mij ging nooit meer een tour, want dit is niks voor mij. Nee, nee ja, maar het is gisteren ook al een hele slechte dag. En uh, dan kon hij maar net in de bus blijven. Dus uh, ja, vandaag was het dan gelijk drek in de start. Uh, was het een beetje onder van voren. Dus uh, ja, de jongens moesten echt aanklampen. En ja, hij was gewoon niet goed, uh, niet goed genoeg om in de groep te blijven. En ja, dan wordt het een hele lange dag. Maar ja, wel tot elke seconde gestreden. En, ja, dat, het houdt gewoon op, Daniel. Uiteindelijk uh, kom jij dus ook boven ja. uh, langs die beroemde bocht 7 met al die Nederlanders. Waren ze er nog wel toen, toen, toen jullie ja, dan langskwamen? Ja, absoluut. Ze hebben hem geweldig gesteund en uh, zelfs nog een paar keer een flinke duur gegeven, de Nederlanders in bocht 7. Dus, uh, nee, dat was wel weer hartstikke mooi om te zien. Uh, dat wel, iedereen leefde met hem mee. En, uh, dat gaf hem op een bepaalde manier toch wel een beetje vleugeltjes, maar zijn vleugeltjes waren te klein. Ja. Um, Uiteindelijk kom je, dan, kom je dan daarboven. En is het dan ook een beetje wat je had verwacht? Ja, het is wel een... Het, is wel, het was wel de mooiste berg uit de Tour. Op de Alte-Wes. Ja, het... Heel veel Nederlanders, heel veel sfeer. Uh, en ook een goede sfeer. Uh, ja. je, niet, uh, maar indrukwekkend. Ik had is het niet t... willen missen. Is het wel verantwoord, vind je? Ja, ja. wel. Ja? Ik, ik heb toen ja, ik, ik de, de, de eerste beelden niet gezien. Uh, maar ik hoorde wel dat dat wat, met Contador en met Veukler uh, was, maar... Ja, ik hoort er ook een beetje bij. En, uh, ja, die Claire, dat, die is, uit, is uitgevloten. Dat die een beetje geïrriteerd waren natuurlijk, doordat ze niet meer goed in de wedstrijd zaten. misschien Dus uh, daar, daar zijn ze ook wat geïrriteerder. Als het voor de overwinning is, dan vinden ze het wel prachtig, denk ik. Ja, Föclair werd uitgevloten door de Nederlanders vanwege Johnny. Oké. Okay. <lacht> ja, dat is dan misschien weer een beetje te veel uh, biertjes op. Ja, uh, een beetje voetbalpubliek, hè? Uh, <lacht> ja, precies. Zeg, uh, morgen, uh, wie, wie, wie gaat het doen voor jullie? Ja, we zitten net aan tafel en uh, ja, we het, je weet, ik ben altijd heel optimistisch. Ja, daarom. En ik heb gelukkig dat ik een paar keer uh, toch uh, gelijk heb gehad. Ik, ik durf zelf misschien wat te spreken uh, ja, één en misschien wel twee in de top tien. Oké, okay. wie zijn dat? Ik denk uh, Thomas de Gent en uh, Liewe Westen. Liewe? Ja, Liewe, die iets ja. wat voor plan, hè? Ja, ja, Liewe had alleen een slechtere tijd gereden, Dovinet. Oh, nou, dat kan hij het ja, dat goed is maken. Ook, dat, is ook, dat is ook misschien weer het voordeel dat hij weet... Uh, ja, Waar de fouten liggen, dus. Uh, Oké. Okay. En hij rijdt op het ogenblik nog heel goed. Dus uh, daarvoor durf ik het ook te zeggen. Kijk, zit hij op zijn knieën, dan uh, houdt het op. Maar. Ja, en dat Thomas de nog goed is, dat heeft hij wel bewezen. vandaag. Oké, okay. Michiel, ik spreek je morgen weer. Dankjewel. Is goed. Zo direct het dag. oog met Thijs van der Brink. Goeiedag. Deze zomer. Elke vrijdag van 12 tot half 2. Zomernachten. Anderhalf uur lang. Live. Zonder onderbreking. Zonder presentator. Maar met het eigen verhaal en de muziekkeuze van één hoofdpersoon. Zomernachten. Straks van 12 tot half 2. Met als gastheer Jan Luiten van Zanden. Economisch historicus en academie hoogleraar, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.